Acht uur, dikter Haak met het NOS-journaal. De onrust in Egypte houdt aan. Aanstaande dinsdag wordt er een grote demonstratie verwacht in Cairo. De oppositie roept Egyptenaren op die dag naar het Taglierplein te komen... om opnieuw tegen president Morsi te demonstreren. Oppositieleider El Baradei heeft geen goed woord over voor Morsi... die meer macht naar zich toe heeft getrokken. De moslimbroederschap heeft zijn achterban ook opgeroepen... om dinsdag naar het Taglierplein te komen, maar dan om de president te steunen. Of de regering pogingen zal doen om de demonstraties te voorkomen is nog niet bekend. De politie heeft vanmiddag in Dordrecht en Rotterdam... 3300 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn vier verdachten aangehouden. De douane volgde het transport van het vuurwerk... dat in twee busjes zat vanaf Moerdijk. In Dordrecht werd een van de busjes stilgezet. Hierin werd 1800 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het tweede busje met 1500 kilo werd in Rotterdam stilgezet. De douane kwam daar in actie. Toen een aantal mensen bezig waren was het busje uit te laden. Het illegale vuurwerk komt uit de Polen. Hoofdredacteur Michael O'Kane van de eerste sensatiekrant Daily Star heeft zijn ontslag ingediend. O'Kane kwam onder vuur te liggen nadat zijn krant in september foto's had geplaatst van een topless Kate Middleton, de echtgenote van de Britse prins William. De foto's verschenen voor het eerst in het Franse blad Closer. Ze waren genomen tijdens de vakantie van prins William en zijn vrouw in een afgelegen kasteel in Zuid-Frankrijk. Hoofdredacteur Michael O'Kane stond al op non-actief. En oud-tweede kamerlid Boris van der Ham is gekozen... tot voorzitter van het Humanistisch Verbond. Van der Ham volgt Rijn Zunderdorp op, die het verbond zeven jaar heeft geleid. De 39-jarige Boris van der Ham zat tien jaar voor D66 in de Tweede Kamer... en keerde na de verkiezingen van september niet terug als kamerlid. Het weer vanavond en vannacht, af en toe regen en toenemende wind. Morgen wordt het een onstuimige herfstdag. Met aan zee kans op zuidwestelijke storm en zware windstoten... Er wordt morgen een graad of elf. Tot zover... Het NOS-journaal. Verkeersinformatie op de A13 Rotterdam richting Den Haag... staat een file tussen Knooppunt, Kleinpolderplein en Delft-Zuid. En die file heeft een lengte van 2 kilometer. Dit was Verkeersinformatie. Partnertest vraag 86. Vindt u deze test zinvol? Ja, ga verder met vraag 87. Nee, ik bepaal liever zelf met wie ik contact leg...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 Nogmaals goedenavond. Dik in de tweede helft kijkt SC Utrecht in Nijmegen tegen een 2-0 achterstand aan. Ronald van der Geer. Dat is nog altijd zo na 63 minuten. Twee keer Utrecht wel in de buurt van Babels geweest. Een aardige rush van Oor werd door Babels gekeerd. En voordat iemand kon reageren van SC Utrecht had Wildebal al weggetrapt. En zojuist het voorzet van Oor vanaf de linkerkant. Babels dacht, nou ja, die bal gaat wel achter. Maar Molenga kopte hem bij de tweede paal terug. Maar uiteindelijk werd hij door NEC toch weer weggewerkt. En kon Utrecht niet profiteren. Utrecht jaagt dus wel, maar NEC lijkt met 2- ja, Het is dus genieten in Waalwijk als je van uh, traag, emotieloos, risicoloos <laughs> voetbal houdt. 0-0. VVV Heerenveen en die houtkamp. Nou, dan zit ik hier helemaal uh, op het puntje van mijn stoel. Want het is echt niet om aan te zien. En van de twee ploegen is VVV nog net iets de min slechte 0-0. De late wedstrijd straks is Willem 2 tegen Herakles. Er wordt gevolleybald vanavond in Zwolle. Landsteden tegen Orion. Nummer 1 tegen nummer 2. Maarten Tip. En daar is vooral Landsteden uit Zwolle de grote favoriet. Die ploeg verloor nog maar één set dit seizoen. We zijn net begonnen, bezig in de eerste set. Daar is het 6-3 in het voordeel van de gasten van Orion. Zwolle begint een beetje slap aan de wedstrijd. Loving you isn't the right thing to do Dit Mac, go your own way. FC Utrecht zal toch een beetje moeten opschieten, nou, Ronald van der Geer. Ja, men is nu in de categorie Asfayas beland bij een 2-0 voorsprong voor NEC. Azare en Kali hebben zich daar al schuldig over, uh, over aangemaakt. Ja, Utrecht is in elk geval actief op de helft van NEC. En NEC eigenlijk alleen nog maar actief. Echt puur op de counter. Nou, dan komt de kogel. Kans op de schieten. De kogel. Redding Babels. Nog een keer de kogel en weer een Redding Babels. Het gebeurt allemaal aan de linkerkant van het Schrassopgebied. Maar Utrecht meldt zich daar dan tenminste niet heel overtuigend. Maar wel met enige regelmaat. NEC puur op de counter spelend. En één keer was dat veelbelovend. Toen ten voor, daarna een hele snelle combinatie werd weggestuurd aan de rechterkant. Er heel veel vrijheid lag, Waren het niet. Dat hij net in het duel ervoor een tikje op de voet had gehad. En eigenlijk geen stap meer kon zetten. Inmiddels is hij wel weer opgelapt. En staat Watemaleo, de nieuweling bij NEC, klaar om straks binnen de lijn te komen van het elftal van Alex Pastoor. Utrecht is er dus wel, maar met weinig overtuiging. En tot nu toe houdt NEC dus stand. En staat het 2-0. En zijn we inmiddels al gevorderd tot de 69ste minuut. NEC mag nu een vrije trap nemen. Halverwege de helft van Utrecht bij NEC aan de linkerkant. Dat gaat Leroor George doen, man van alle spelhervatting eigenlijk. Zo'n beetje bij NEC. Ik heb al geschetst dat hij twee keer scoorde al uit de vrije trap. Om maar eens aan te geven hoe goed de trap tegen niet van die oudspeler van Utrecht eigenlijk is. Nu moet hij een uh, grote afstand overbruggen. Dat lukt. bal wordt verlengd. Komt bij uh, de tweede paal. Bij Van Eijden. Achterlijn staat hij. Moet hij dan, uh, zich dan wel ontdoen van de kogel. Van Eijden nu met een bal bij de tweede paal. Vanaf de rechterkant net aan uh, ten voorde voorbij. Nu mag George weer voorzetten vanaf de linkerkant. Voor met het hoofd. Nou een kluts. En uiteindelijk wordt de bal weggewerkt door uh, Jan Wuitens. Maar uh, de counter is uh, voor uh, Moulenga. En echt alleen maar voor Moulenga. En dus kan NEC deze klus klaren met de bal terug naar uh, Baan. Eén aardig ding nog gezien. Slalom tussen drie man door van uh, Bulthuis, Maar uiteindelijk strandde hij op de vierde poort. En dat was uh, Breuer. Dat was misschien ook veelbelovend geweest. voor FC Utrecht. Voorlopig jaagt Utrecht dus. En staat NEC nog altijd met 2-0 voor. Ronald, wil je voortaan bij een uh, kans niet meer zo schreven, dan wordt Bas wakker. Ach, Bas. Ja. ja, dat is niks. Ik, de, de collega's naast mij op de perstribune zijn ook uh, continu aan mij aan het vragen... hoe staat het bij de andere wedstrijden. En die zijn met hele andere dingen bezig. Je kan ook rustig een minuut of vijf, zes iets heel anders doen... Dan heb je niks gemist. Uh, het enige wat we hebben gezien, echt het enige in 24 minuten bij 0-0 stand bij RKC Groningen is een kopbal van Van Dijk aan de ene kant. Dat deed hij overigens wel aardig uit een hoekschop. Eigenlijk twee keer, want de kopbal uit de hoekschop daarna was ook niet onaardig. En een schot van Braber aan de andere kant. En daarmee is de koek wel op. Groningen is de ploeg die denk ik in de eerste 24 minuten wat meer balbezit heeft gehad. Maar het tempo veel te laag houdt. RKC loopt dan zo massaal terug dat er geen doorkomen aan is. En die keer dat RKC dan de bal overneemt, wil het wel heel snel eruit. Maar lukt dat ook niet. Nu verspeelt RKC de bal een keer in de opbouw. En mag Groningen het eens dus een keer proberen op die manier. Dan komt de bal aan de linkerkant van het veld terecht. Dan zou er via kwakman een opbouw moeten komen. Er komt een 1 2 Er komt zelfs een bal voor de goal. Maar die wordt alweer weggekoppeld door RKC. Opgevangen weer door Groningen. Als Burnett tenminste op tijd daar zou zijn gearriveerd. Dat is niet het geval. Dan kopt Sparf om geen risico te nemen. Want dat zou je in deze wedstrijd niet moeten doen. De bal maar weer over de zijlijn. Nee, er is eigenlijk gewoon helemaal geen klap aan na 25 minuten. VVV, Herenveen en die houtkamp. Uh, laat ik het zo zeggen, er is hier twee keer applaus geweest. Eén keer, het staat 0-0, toen Herenveen uh, de bal uitspeelde sportief... voor een blessurebehandeling. En één keer toen de bal weer teruggegeven werd door VVV... na die blessurebehandeling. Voor de rest is het echt dramatisch. Gaan we naar volleyballen. Landsteden tegen Orion. Maarten Goed idee. Wedstrijd er net even stil. Het is 14-9 in het voordeel van de gasten uit Doetinchem... de regerend landskampioen Orion... En die ploeg uh, ja, heeft Zwolle toch behoorlijk bij de keel gepakt bij het begin van deze set. Met name Martinez aan de kant van Zwolle werd gezocht in de service. En die had het pasend bij lange na niet op orde. En zo kon Orion weglopen. En blijft het verschil, bleef het lang hangen zo rond de drie, vier punten. Nu dan net iets groter. Maar bij Zwolle moet er echt wat gebeuren. Vandaar dat Red Bart Strik, waar de coach van Zwolle ook de time-out had aangevraagd. Die is inmiddels voorbij. De service is er weer aan de kant van Orion. En zo is de bal weer in het spel. En moet Zwolle proberen puntje voor puntje weer terug te komen in deze wedstrijd. Om te laten zien dat het de nummer één van Nederland is. Maar voorlopig gebeurt dat nog niet. Want Hilarius slaat die bal Weer uit. Het ziet er een beetje slap uit, een beetje futloos af en toe aan de kant van Zwolle. Daar moet dus echt wat gebeuren. 15 nu voor Orion, 9 voor Zwolle. Ja, er kan nog van alles gebeuren, maar voorlopig heeft Orion de nummer 1 bij de keel. NEC, Therese Utrecht, de Orde van het Eer. 72 minuten inmiddels gespeeld. NEC nog altijd op 2-0. Beide goals dus in de eerste helft gemaakt. Platje en ten voor de doelpuntenmakers namens Delta van Pastoor. En nu de op Moulenga in het grasopgebied. Maar Moelenga heeft van moeite met de controle. En uh, speelt de bal net iets te ver voor zich uit. Waardoor uh, Babels kan uh, ingrijpen. Weer een momentje dus voor de goal van uh, Gabor Babels. Maar tot nu toe wordt er de stand gehouden. Breuer levert in bij uh, Kali. Kali met een bal op de kogel. Waar de kogel niks van begrijpt. oor ook niet. NEC, balbezit overgenomen. Rechterkant. Leroy George komt vanaf de zijlijn en zo over de middellijn. Paas vervolgens naar de linkerkant. Naar Navarone voor. Dat zijn zo'n een beetje de creatievelingen. Aan boord bij uh, NEC. Voor, nog altijd met het balbezit. Weer terug naar uh, Leroy George. Twee, drie meter voor het strafstopgebied. Op de linkerpunt staat voor. Die krijgt de bal nu aan de voeten. Gaat richting de achterlijn. Geeft een voorzet. Die wordt weggekopt door uh, Bulthuis. Die net een uh, gele kaart heeft gekregen. De derde Utrechter al die op de bom gaat. Maar dat wegkoppen zorgt er wel voor dat Utrecht het balbezit overneemt. Nog wel op eigen helft. Want het moet een omweg afgelegd worden door Sarotta. Maar uiteindelijk krijgt hij de bal bij Wuitens. En die kan nu de Belg wat stappen voorwaarts maken. Steekt nu de middenlijn over. Oor is het volgende station dan weer terug naar Wuitens. Maar het ja, dit is zo voorspelbaar dat Rex dit gewoon ziet aankomen. En via Van Eyde de bal terug bij Babels. En weer een lange bal van de keeper van NEC, die in een soort niemandsland belandt. Daar zit Azade even mis. Dat wordt hersteld door Van der Hoorden. En nu terecht nu met Wuitens. Ja, die is daar nog voorin. Verplaatst naar de rechterkant. Sarotta. Sarotta dreigend richting de Daniel Wil gaat nu weer verplaatsen naar zijn landgenoot aan de linkerkant. bal is drie uur onderweg. En dan ziet zelfs Van der Velden dat aankomen. Die nu graag wil counteren. Maar de enige is die dat wil. Nou, Tonnen wel een aardige bal geeft op Platje als Van de Hoorn mist. Dan kan Platje scoren. Platje loopt door op Ruiter. Die krijgt de bal terug. En Ruiter krijgt de bal uiteindelijk toch weg. Ja, dat is natuurlijk de pispaal in deze wedstrijd. na zijn enorme blunder in de eerste helft. Als hij een bal goed wegtrapt, dan klapt het hele stadion. Ja, zo heeft iedereen zo zijn eigen vertier. Nog 17 minuten. NEC 2-0. Hij zit erin voor RKC, maar telt hij ook is de vraag. Want uh, er gaat volgens mij een vlag omhoog van de grensrechter. Chevalier, oh die doet het met de hand. Dat is het. Want uh, RKC scoort wel een voorzet vanaf de rechterkant van Jozefsoen. Die bal wordt van richting veranderd door een van de Groninger verdedigers. En dan zou Chevalier die bal met de arm van dichtbij hebben binnengetikt en dus niet gekopt. En inderdaad blijkt uit de herhaling dat dat zo is. En dat heeft dan of de grensrechter gezien of de scheidsrechter zelf. In beide gevallen is dat heel knap geconstateerd. Want dat was eigenlijk niemand opgevallen. Ja, Chevalier zelf mag je aannemen, want die zal dat gevoeld hebben. Of is het nou Brabe geweest? Dat zou ook nog kunnen in de drukte. Die de bal op zijn hand kreeg. Nou ja, op zijn hand kreeg. Dat hij dus heel bewust op die manier uitvoerde. En zo uh, dacht RKC even te scoren. En gaat dat dus niet door, staat het voor de duidelijkheid nog steeds 0-0 dat 32 minuten bij RKC... Tegen FC Groningen. Het is wel de beste manier om ineens een paar duizend mensen ineens wakker te maken. Ik wilde eigenlijk net zeggen, ik had, als ik dit van tevoren had geweten. Deze saaie wedstrijd tot nu toe had ik die grote stapel post van thuis even meegenomen. Daar was ik nu doorheen geweest. Uh, nou ja, oké. Okay, dit was de eerste, het eerste moment van opwinding in de wedstrijd. Maar dat moment heeft dus uiteindelijk toch niets om het lijf. Want een afgekeurde goal. 0-0 blijft het. We gaan naar Ronald in Nijmegen. En zo blijven we bij arbitrale beslissingen. Want hier heeft Kuipers zojuist een gele kaart getrokken. Dat deed hij voor Bulthuis. En Bulthuis had even daarvoor ook al een gele kaart gekregen. Het is het vastpakken van Leo. Dat doet Bulthuis. Maar er gaat een overtreding aan vooraf. Nou zag ik niet wie dat nou precies deed. Maar Bulthuis loopt vervolgens naar Kuipers en zegt. Ja, nou heb je mij wel die kaart gegeven. Daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen over dat hij die kaart geeft. Maar er wordt een overtreding daarvoor gemaakt. En die bestraf je niet. Nou, zal Kuipers zeggen. Nee, want daarna zag ik voordeel voor Wattemaleo en ben jij de volgende die in de fout gaat. En zo heb ik dat beslist en ik ben degene die de basis is hier. En dus zijn er nu nog maar 10 van Utrecht die een achterstand van 2-0 tegen NEC moeten goedmaken. Twee keer dus schil in uh, korte tijd voor de linksachter van FC Utrecht, Dulthuis. Nou, NEC kent dat gevoel met een mannetje of 1, 2, 3 minder te staan. Dat weet men nog wel van vorige week, dat je dan kansloos bent. Wattem en Leo, overigens eerste actie van hem. Hij was zojuist in het veld gekomen voor de gestreden Sutter. Eerste basisplaats voor de Duitser. en, Watten en Leo is een nieuweling aan de selectie toegevoegd deze week. Clubloos was hij nadat zijn contract bij Excelsior ten einde was. Vrije trap komt van Leroy George vanaf de rechterkant. Drie meter bij het rechterpunt van het Straschopgebied weg. bal wordt weggewerkt door Utrecht. Wordt ingebracht door Van der Velde. Weer weggewerkt door Utrecht en uiteindelijk weer door NEC opgevangen. Door Wil. Wil gaat die bal weer terugbrengen richting de rechterkant. Daar staat Leroy George Goede aanname, zegt Nou. Met uh, Wuitens in zijn rug. Met nog een speler van Utrecht in zijn uh, rug. Dat is Oor. Uh, Uiteindelijk winnen die twee van uh, Leroy George. Maar gaat de bal wel over de zijlijn. Utrecht heeft net wel nog een uh, vrij trap mogen nemen. Net iets buiten het strafschopgebied. Na een overtreding op Moelenga, Maar Moelenga schoot in geest van de wedstrijd de bal in de muur. Utrecht is namelijk echt geen moment in staat om het Babels echt heel erg lastig te maken. In het duel tot nu toe. En we moeten nog een minuut of tien. En Utrecht staat dus nu na die uh, rode kaart. Twee keer geel voor Bulthuis. Ook nog eens met een uh, mannetje minder weer een overtreding van FC Utrecht. Nu is het Moulenga die de fout ingaat tegen Rex. En dan gaat Moulenga nog mopperen en zie ik alweer een hand richting de broekzak gaan bij Kuipers. Naar wie gaat hij nu weer toe? Is dat Van der Hoorn? Ja, Van der Hoorn. Dat is de volgende die bij Utrecht op de bon gaat. Utrecht gaat dus niet alleen punten verliezen, maar pakt ook nog eens een enorme kaartenlast hier vanavond. De NEC staat met 2-0. Gebeurt er bij jou al iets op winnen, Andy? Ja, als ik heel eerlijk ben niet, Ronald, maar niet dan meteen wegschakelen, hè? <hijde> Het is 0-0 uh, bij uh, VVV tegen Herenveen En met name Herenveen moet zich daar toch wel aantrekken, hoor. Het is zo matig wat de ploeg uh, van Marco van Basten laat zien. En ik kijk recht tegenover me naar een uh, reclamebord. Er staat op, in één dag een nieuwe trap. En als dat ook uh, betekent dat je dan een zuivere trap krijgt... dan heb ik hier 22 mensen die daar wel een dagje voor uh, naar upstairs willen gaan. De balbezit zit voor VVV via een vrije trap. Uh, ja, geen kansen gezien, echt niet eentje... Een uh, paar schoten van heel ver. Eentje van Gouwenleeuw benen van Herenveen. Nou, eens kijken of deze aanval van Herenveen iets uh, op kan leveren. Als uh, Van La Parra uh, goed verdedigd wordt, zegt uh, Ruud Bossen. En dan kan uh, de counter worden ingezet. Dan moet het wel wat sneller gaan, maar het gaat zo langzaam. McGuire heeft de bal. Speelt hem uh, uh, dan uh, wel aardig naar uh, Rieke van Haren, Maar Van Haren raakt de bal dan kwijt. En dan maakt Gouwenleeuw een overtreding. En dat is op een plek. Uh, de overtreding maakt hij op Bobby Cullen waarvan je zegt, nou, met een goed schot, want daar moet het dan maar van komen... want via uh, aanvallend spel en een goede passing, daar komt het gewoon niet van. Met een uh, goed schot vanaf deze afstand, een meter of 25, 30... van het doel van uh, uh, Brian van der Bussen, nog altijd in het doel... omdat Noordveld nog steeds geblesseerd is, dan zou het eventueel kunnen. Uh, Turk staat er uh, onder andere bij, Enriki van Haren. Dat zijn mensen die het uh, aardig kunnen. Turk uh, met het linkerbeen of van Haren met het rechterbeen. Ik denk dat het van Haren wordt, de muur wordt... Uh, Driemals muur wordt op afstand gezet. Nou, Hopelijk wat opwinding in het uh, stadion als VVV de vrije trap heeft. In de 40ste minuut van de eerste helft. Daar komt de aanloop en het schot is heel mooi op de lat. Oh, Eindelijk. En dit is een enorm hoogtepunt in deze wedstrijd tot nu toe. Een schot op de lat van uh, Ricky van Haren uit die vrije trap van heel ver. Dat was een prachtig schot. Uh, keeper kansloos, maar uh, helaas voor Van Haren en voor VVV gaat de bal op de lat en blijft het 0-0. Hoe ver zijn de volleyballers van Zwolle en Orion in de eerste zet? Maarten, tip. 23-23, de gelijke stand. En uh, Zwolle had één service-serie van Jelle Hilarius nodig om weer echt terug te komen in de wedstrijd. En toen zag je ook ineens dat alles weer lekker begon te draaien in de ploeg van uh, Landstede Zwolle. En nu dus die gelijke stand van 23-23. Aanval voor Orion, maar het blok aan Zwolse kant. Nieuwe aanval, Postima mag het opnieuw proberen. Nu goed verdedigd achterin bij Zwolle. En Huiskamp om het af te maken. Maar ook aan de Orion-kant is er dan weer een uitstekend blok. En zo komt die ploeg alsnog op het setpoint in de eerste set. 24 dus voor Orion, 23 voor de thuisploeg. En Orion kan het in één keer afmaken als Ralf Komen goed gaat serveren. Die staat nu klaar voor zijn service om zo Zwolle weer even onder druk te zetten. En misschien wel meteen het definitieve punt binnen te slaan. Nee, dat gebeurt nog niet. Er komt een aanval voor Zwolle met Huiskamp. En die is slim genoeg, want die bal die valt precies binnen de lijnen. En het is 24-24. In de gelijke stand en dus is deze set nog niet beslist. En wordt er aan Zwolse kant van alles gewisseld. Nu komt de hele jonge Stijn Held ook in het veld. 18 jaar is hij nog maar. Tweede spelverdeler normaal gesproken. Maar hij komt er nu even in om te serveren. Geld als talent. En voorlopig natuurlijk tweede spelverdeler hier achter raden maken. Dat toch de ervaren man is. Held serveert. En dat doet hij niet zwaar genoeg voor Orion. Want er komt een aanval aan Orion kant. Maar Zwolle weet die bal dan toch nog van de grond te houden. Geen aanval aan Zwolle kant. Dus nieuwe mogelijkheid voor Orion. Met een keiharde klap. Via het Zwolle blok gaat die bal dan van Joel Miller buiten de lijnen. En zo komt Orion opnieuw op setpoint. En mag Daan van Haalem de spelverheden in zijn service dit gaan afmaken. Orion de hele tijd in deze set dus op voorsprong. Een ruime voorsprong. Totdat die goede service serie aan Zwolle kant er kwam. En de zand ineens weer gelijk werd. Toen werd het stuivertje wisselen. Nu is de set voorbij. Want Hilarius, die man die Zwolle terugblacht in deze wedstrijd, slaat de bal uiteindelijk uit. 26-24, de gasten uit Doetinchem, de gasten, die heten Orion, hebben de eerste set gewonnen. 11 uur NOS langs de lijn auto uit 1968, Lover Fair met Everlasting Love. NEC, FC Utrecht, tien man van FC Utrecht, die halen het niet, Ronald van de Geer. Nee, dat denk ik ook. 2,5 minuut, het staat 2-0 voor NEC. Klein opstootje nu in het strasselgebied van NEC. Wie zijn daar met elkaar in discussie? Ik denk dat Van der Horen erbij is, even boos op Wil en Breuer. Nou er zal een hoop frustratie zitten in het elftal van Utrecht. Dat eigenlijk behouden behoudens nou, het tweede gedeelte van uh, de eerste helft. Niet in staat is geweest om een vuist te maken. Niet uh, overtuigend is geweest. Heel slordig in de passing. En eigenlijk het, uh, het, het, ja, het gemankeerde NEC het helemaal niet moeilijk heeft kunnen maken. En in de slotfase ja, zijn er natuurlijk kansen voor NEC, logischerwijs. Omdat Utrecht het wel probeert en daardoor wat ruimte weggeeft. Hoewel een van die kansen uit de vrije trap. Wie anders dan Leroy George. De bal ging net over de kruising heen. En net George en voor in een prachtig 1 tje Uiteindelijk het schot van voor gekeerd door Ruiten. Nou, daar komt Utrecht met een aardige actie van de Schepers, Maar de bal op Mulenga zo onvoldoende vanaf de rechterkant dat Babels er weer tussen kan zitten. Nog anderhalf minuut en de extra tijd 2-0 NEC. Bas tegen de RKC Groningen. En Groningen komt in de 43e minuut op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Kwakman. Omdat er bij RKC achterin heel slecht wordt gedekt. Een uh, vrije schop die eigenlijk best lang onderweg is. Komt vanaf de rechterkant van Kierm. Wordt gekopt door Van Dijk. Iedereen weet dat hij goed kan kopen. Die komt niet zozeer naar het doel. Maar bij de tweede paal. En daar staat volkomen vrij Kwakman. Die weliswaar nog best een lastige hoek. De bal in één keer gewoon langs doelman zoet schiet. En zo is er dan toch ineens wat te beleven in Waalwijk. Namelijk deze FC Groningen goal. Kort voor rust met nog anderhalf minuut officieel op de klok. Zet Kees Kwakman FC Groningen in Waalwijk op 0-1. In Venlo begonnen ze al heel vroeg. Dus we zijn bijna bij de rust Andy. Ja, nou die rust die heeft al 45 minuten geduurd. Maar... Het staat nog altijd 0-0, Eén hoogtepuntje van Haren die de lat raakte. En nu dus de laatste seconden van de twee minuten extra tijd die we erbij hebben gekregen vanwege een paar blessures. Onder andere eentje die zag er heel ernstig uit, Ramon Zomer. Zijn hoofd eh, raakt het hoofd van Kullen en met name de zijkant van het hoofd van Zomer. Ik denk nou die komt niet meer over het, maar gelukkig hij voetbalt weer de bal. Wordt eh, voor de verandering een beetje rondgespeeld achterin via Maanpa van VVV. En dan maakt eh, Ruud Bossen aan deze ellende van de... De eerste helft ten einde. Al na 45 minuten, 45 tergende minuten, staat het 0-0 bij VVV tegen Heerenveen. NEC-FC Utrecht. En FC Utrecht blijft wisselvallig. Vind hier. Absoluut. Vorige week een uh, gelijkspel. Uh, daarvoor een nederlaag tegen RKC. Je zou denken, of je dacht even, eigenlijk Utrecht is uh, boven Jan. Na uh, wat slechte seizoenen doet het eigenlijk ook nog best wel aardig. Maar laat nu toch wel wat resultaten liggen. Schot van uh, Moulenga in de handen van, uh, van Babels. Alleen een goede periode afgewisseld nu met een, met een hele slechte periode. Onder leiding van uh, Jan Wouters. Die het elftal vandaag er ook niet aan de praat heeft gekregen. Het zijn allemaal dezelfde acteurs. En waar het dan precies aan ligt. Uh, kan niet aan de veldbezetting liggen. Ja dan moet je toch de credits aan de NEC geven. Het elftal van uh, Pastoor. Waar dus uh, inclusief wat uh, jeugdspelters tien man ontbraken. En waar uh, slechts maar vijf wissels beschikbaar waren. Dat elftal heeft prima stand gehouden tegen S.Utrecht. Utrecht. Zeker nog. Is veel beter aan de wedstrijd. Begonnen ...en misschien is daar het verschil wel gemaakt door die ene goal... ...die ten voorde maakte uit een goede aanval. Daarna heeft Utrecht achter de feiten aangelopen... ...en kreeg NEC de tweede goal van Romy Ruiter cadeau. En NEC in de tweede helft puur op de counter, puur op reactie. En dat kon, want FC Utrecht kon er echt geen chocola van maken uh, in deze wedstrijd. En dat uh, zal dus wel weer praten worden voor Wouters... ...en zoeken naar de oorzaak van het, uh, het haperen eigenlijk van de Utrechtse machine. Waarom is dit nog wel voor Utrecht? Azade speelt uh, Moelenga aan, linkerpunt vast op gebied. Moelenga naar binnen, wil hij schieten? Nee, doet hij niet... Laat hij over aan schepen. Zo, dat is een aardige zegt Die invaller voor Sarotta. Schiet de bal boven Babels op de lat. Nou, gebeurt er dan uh, nog wat in het uh, slot van de wedstrijd? Ja dus, via FC Utrecht. Uh, dit was een aardig schot van die uh, invaller. Meter of twintig. Babels uh, ging er wel naartoe. Maar had er nooit meer bij gekund. Bal uiteindelijk dus op de lat. En zo uh, heeft Utrecht ook nog eens pech in uh, deze wedstrijd. Want het is natuurlijk wel een paar keer in de buurt van Babels geweest. Maar juist dat laatste tikje ontbrak. Nou, Azare heeft er nog wel zin in. Stuurt Moulenka weer weg aan de linkerkant. Links uh, in het schassel. Op gebied tegen Van der Velde aan. Komt nog een corner aan voor FC Utrecht. Die Tommy Oor gaat nemen. Twee minuten van de drie minuten extra tijd. Inmiddels al voorbij. Kuipers kijkt of alles goed is. Als Oor de bal goed heeft klaargelegd. Kan hij die corner gaan nemen. Utrecht dus met de tien. Dan gaan er uh, toch nog wat centrale verdedigers mee naar voren. Om in elk geval toch die ene treffer in deze wedstrijd te maken. Babels ruziet met de kogel. De bal komt overigens bij uh, de penalty stip. Waar die door Leo wordt weggekopt. En opgevangen wordt aan de linkerkant van het veld. Door Navarone voor Platje. Die blijft gewoon in één tempo doorlopen. De hele wedstrijd kent geen vermoeidheid, zo lijkt het. Platje vanaf de linkerkant. Aardige bal op Leroy George. Die nou net die bal niet uh, kan aannemen. Nu aan de rechterkant beland. De hoogte van het strassroepgebied. Leroy George dreigend uh, naar binnen. Wat wil die? Nou ja, daar is de pijn ook leeg. Hij laat de bal onder de voet doorglijden en dan is NEC daar het balbezit kwijt. Dan krijgen we de laatste uitbraak voor FC Terecht. En die kijkt naar Kuipers, die gaat echt elk moment op de fluit blazen. Terwijl er al mensen het stadion in willen. Er wordt tenminste al gebeld. Nou, dan zal er straks wel iemand even open doen om wat late gasten nog te ontvangen. Die zijn te laat voor de wedstrijd, maar vroeg genoeg om het Nijmeegse feestje te vieren. Want dat feestje zal er zijn. Aan het einde van deze avond. Want Utrecht gaat met een nederlaag naar huis. En NEC die gaf geen stuiver voor ze. Met tien spelers die niet beschikbaar waren. Maar NEC oogst de applaus vandaag in een volgepakt Goffert. Want NEC wint met 2-0 van FC Utrecht. Het is uh, afgelopen bij NEC en Zuidrecht, dus 2-0. U hoort het van Ronald van der Geer. En bij de andere twee wedstrijden is het rust. RKC Groningen rust 0-1, doorbord van Kwakman en VVV Heerenveen 0-0. En uh, over een paar minuten, over 12 minuten, begint in Tilburg Willem 2 tegen Herakles. Bezig is al, Zwolle tegen Orion. En Orion won de eerste set, maar dit... Zwolle begint toch een stuk beter dan de tweede set. Alhoewel, het begin van de set was niet zo goed. Maar inmiddels heeft Zwolle de voorsprong gepakt. Een wisseling in het team van Zwolle. Martinez, die toch behoorlijk onder druk stond van de service van Orion in de eerste set... is nu aan de kant gebleven en Lane heeft zijn positie ingenomen in het veld. Mag ook op dit moment aanvallen vanaf de drie meterlijn. Dat doet hij niet overtuigend. Maar Zwolle blijft in de aanval en scoort dan via het blok. En zo is 9-6 voor Zwolle in de tweede set... Is er wat onenigheid onder het net door. Een beetje gescheld heen en weer. De tweede scheidsrechter Loderus komt er dan meteen tussen. En de aanvoerders worden meteen bij de eerste scheidsrechter geroepen. Want ja, dat scheld onder het net door, dat willen we natuurlijk niet hebben. Het volleybal moet een nette sport blijven. Maar ja, zo wordt het natuurlijk wel een beetje scherp. En zo krijg je een leuke wedstrijd. En zo zie je het. Het is echt de nummer 1 tegen de nummer 2. Ze willen allebei winnen in deze topper. Zwolle dus voorlopig beter uit de blokken in deze tweede set. 9 voor Zwolle, 6 voor Orion als de time-out wordt aangevraagd door Orion. We gaan het hebben over Formule 1. De Britse uh, coureur Lewis Hamilton vertrekt morgen vanaf pole position in de slotrace in Brazilië. Ronald van Dam, daar wordt bekend wie de wereldkampioen is. Uh, wat was het verschil in de kwalificatie tussen Vettel en Alonso, de beide kanshebbers? Ja, Vettel de kop begint het uh, kampioenschap met 273 punten. Die start als uh, vierde. En de man op de tweede plaats, Fernando Alonso, die heeft 260 punten. 13 minder, die mag als acht vertrekken. Uh, dus ja, uh, wat dat betreft is de eerste slag voor uh, Sebastian Vettel. En hoe vaak is de kwalificatie uh, al toonaangevend? Ja, eh, onder normale omstandigheden, eh, zou je zeggen, eh, wordt het voor Alonso wel heel erg lastig om, uh, om wereldkampioen te worden. Hij moet sowieso dan eigenlijk bij uh, de eerste drie gaan rijden. Dan is hij afhankelijk van het resultaat van Sebastian Vettel. Dus hij moet eerst nog maar eens uh, voorbij Vettel zien te komen richting het podium. Maar, maar, er wordt morgen uh, regen voorspeld in, uh, in Sao Paulo. En uh, dat zou de boer wel eens in het honderd uh, kunnen gaan gooien. Plus, er is nog één dingetje. Uh, achter Sebastian Vettel staat Felipe Massa uh, een rijtje erachter op de vijfde startpositie. En uh, ja, die rijdt ook voor het team van uh, Ferrari. Dus. Ja, die zal in ieder geval proberen aan alle kanten door langs te komen bij Vettel. En dan is het natuurlijk maar aan Vettel hoe hij zich gaat gedragen op het asfalt. Of hij dan aan de kant gaat of dat hij het gevecht met, uh, met massa aangaat. Kijk, er afvliegen voor Vettel is geen optie. Want dan maak je de weg vrij voor uh, Alonso om wellicht toch nog wereldkampioen te worden. Ja, hij moet dus gewoon behoudend rijden. Ja, we de oude draaien. Maar dat is best lastig. Zeker als het gaat regenen hoor. Want dan wordt het gewoon een loterij. En er zijn natuurlijk allemaal mensen die de hel willen gaan spelen. En die uh, proberen misschien toch nog het uh, podium te raken dan wel te winnen. Dus dan wordt het voor Vettel uh, helemaal lastiger. Dat denk ik aan twee jaar geleden, toen uh, was Alonso de dit man. En die keek heel erg naar Mark Webber. En ineens uit het niets uh, was het verder op dat hij met de wereldtitel van door ging. Daar had je eigenlijk nooit op gerekend. Dus uh, er zijn hele gekke dingen mogelijk. Ze zeggen dat het de laatste wordt van Schumacher. Hoe was de laatste kwalificatie? Nou, het is wel leuk. Schumacher heeft uh, die gok ook op regen, dus hij heeft uh, de afstelling van zijn auto eigenlijk al aangepast uh, aan, aan morgen en daarmee zijn kwalificatie opgeofferd. Het is een gok om misschien nog van die allerlaatste race in zijn carrière iets moois te gaan maken. Hij start de race als veertiende, maar ja, mocht het morgen gaan regenen en die regen wordt echt voorspeld, dan, dan is zijn auto dus wel uh, geschikt aan de omstandigheden en dan uh, voor de omstandigheden. Ja, en dan wie weet is het nog mogelijk. Zou iets heel moois uh, kunnen geworden, maar dat is dan wel uh, in dit geval toch wel ja. Uh, yeah, uh, uh, Misschien wel een beetje ijdele hoop, maar uh, je, je moet hopen. Ik vind een gegund <laughs> in elk geval. <laughs> hij heeft al eens eerder zijn laatste race gereden, hè? maar dit is echt de laatste. Ja, nee, dit is echt de laatste. inderdaad. 2006 nam hij ook al afscheiding. De drie jaar tussenuit kwam hij terug. Ja, het comeback is niet geworden wat we er met z'n allen van verwacht hadden. En hij zelf uh, zeker niet. Uh, maar goed, uh, laten we hopen morgen dat hij toch nog uh, dat, uh, de allerlaatste race een uh, mooi tintje kan meegeven. Hoe laat rijden ze? Ze rijden morgen Nederlandse tijd om, uh, om vijf uur. Oké, okay, we zullen het afwassen. Het uh, klaar zitten zo zeggen. Ja, <laughs> we rollen het van dan, We zitten er klaar voor, bedankt. Oké, okay, oké. <middels> A lily dog lapping up the laps She's chasing the boy staring at The go walking by, catching everyone's eye. The lake. The barrel soon begins to fade. I am so hazy, I'm drifting away. I'm lazing in the sun. in the sunshine You should be feeling so a lazy Jonathan Jeremiah met Lazing in the Sunshine. Met nog één dag te gaan, heeft golfer Joost Luiten nog altijd kans op een hoge eindklassering bij de World Tour Championship in Dubai. Hij ging vandaag rond in 5 onder par. Luiten over zijn goede zaterdag. Ja, nee, ik speelde goed. Uh, ik had niet uh, een super start, maar in het midden begon het te lopen en uh, begon de putter warm te, te draaien. Ja, en dan zie je dat, je dat je wat birdies kan maken. Um, ja, en dan één boogje op, op 17, doordat je hem in de, in de bunker slaat en geen up-and-down kan maken. Maar het al met al een hele goede, goede zaterdag. Als we morgen gewoon weer uh, onder par kunnen spelen... Uh, het liefst vijf, zes onder par... dan uh, denk ik dat je gewoon bovenin mee kan draaien. En, uh, ja, dat zullen we morgen zien. Joost Luiten, een plek in de top 10 longt. En morgen is de laatste dag in Dubai. En morgen om half drie twee mooie wedstrijden. PSV Vitesse, dat is echt de topper. Maar de tweede half drie wedstrijd is ook best aardig. AZ krijgt Feyenoord op bezoek. De coach van de Alkmaarders, Gert-Jan Verbeek... vertelt wat hij verwacht van dat duel. Nou ja, dat is ook een ploeg. Uh, wil je... Wil je uh... Als je kijkt Eigenlijk naar, een concurrent. Ja, nou, dat is ook zo. Als je kijkt op Bas 1 tot 5, die doelstelling heeft Feyenoord ook. Die wil ook Europees voetbal halen. Ja, dan, dan zijn dit soort wedstrijden hele mooie meetmomenten om te kijken inderdaad. Want als jij wint, ja, dan, dan loop je drie punten in op een directe concurrent. Dan komen ze wel weer heel dichtbij. Ja, en win je hem niet, dan lopen ze drie punten uit. En dat is een cliché, maar ja, dan, dan wordt het steeds moeilijker. Hè? Maar je zult op een gegeven moment ook punten moeten gaan halen. Nou ja, en en, en die, die, die fase is nu aangebroken. Hè? Want die week erop wacht Utrecht, ook een concurrent. Hè? Want die doen het fantastisch, nou een hele goede stad. Dus we zullen, we zullen zien waar we, waar we in de winterstop staan. En, en of we in de winterstop doelstellingen moeten bijstellen. Maar als ik er nu naar kijk en overdenk, gaan we dat niet doen? En laten we ze gewoon staan en kijken we aan het eind van zo'n waar het aan heeft gelegen dat we ze hebben gehaald of niet hebben gehaald. Doet Feyenoord nog iets bijzonders voor Gert-Jan van Beek... een werkgever waar die voortijdig moest vertrekken? Tweeledig. Ik vind Feyenoord in, uh, nog steeds... Uh, ondanks dat ik daar op een verveelde manier bent vertrokken... of, of, of ja, hè, niet leuk als je je werk niet mag afmaken. Uh, maar toch heb ik daar ook uh, in, die, in die zeven maanden uh, dat ik daar gewerkt heb... ook uh, hele leuke dingen meegemaakt. En, en, en, en ben, ik, ben ik blij dat, uh, dat Feyenoord uh, daarna toch doorgaan is op de, op de ingeslagen weg en, en, en de jeugd een kans heeft gegeven. En dat is goed uitgepakt, hè? want het verleden jaar en ook dit jaar Tim timmert uh, Feyenoord behoorlijk aan de weg. Dat is mooi, dat is ook goed voor het Nederlandse voetbal. En daarnaast uh, is het ook leuk om, om Pelle weer terug te zien. Ja, daar, daar wou ik over beginnen. Van, ja. Die doet het wonderbaarlijk goed hè? in Rotterdam-Zuid. Ja, nee, maar dat is niet zo verwonderlijk, want uh, uh, Pelle was hier een gewaardeerde kracht. Hij heeft in, in, in het jaar onder mij uh, toch behoorlijk wat speelminuten gekregen. Hij uh, heeft zelfs in het elftal gewerkt als basisspeler met heel veel concurrentie. En uh, ja, uh, dan komt hij terug uit, uh, uit Thailand uh, met een virus waarin hij behoorlijk veel last heeft gehad. Hij uh, heeft toen niet meegeweegd op trainingskamp. En, en dat heeft hem een baasplaats gekost na de winterstop. Ja, en toen deed ik al bij een het En die deed hartstikke goed. En toen heeft hij als pinchitter ze waren nog gehad in de tweede helft van het seizoen... waardoor we ook vierde zijn geworden. He, dus uh, ik heb... Uh, en, en ik geloof dat hij zes keer heeft gescoord in dat seizoen voor ons. En dat, dat was voor hem uh, veel. Nou, uh, dat, dat heeft hij nu al benaderd uh, bij, bij Feyenoord. En dat gun ik hem ook van harte. Alleen uiteraard uh, zondag niet tegen ons. He, maar het weerzien is, is alle, van, van, in ieder geval van mijn kant uit. Uh, leuk, ik kijk, kijk er naar uit. En dat zei Gert-Jan Verbeek tegen verslaggever op Fleur over de wedstrijd van morgen, AZ Feyenoord. De wedstrijd van vandaag, de laatste, is Willem 2 tegen Herakles. Willem 2 staat al drie punten achter als laatste op VVV Venlo. Dat bij Rus nog gelijk staat tegen Herenveen 0-0. Uh, ja, Willem 2 heeft de punten hard nodig. En dan is Herakles niet de makkelijkste, want die spelen heel frivol, Richard van der Malen. Ja, dat is inderdaad bij vlagen om van te smullen. Maar vooral in eigen stadion natuurlijk is dat het geval in Almelo. Dan speelt Heracles vaak oogstrelend voetbal. Kijk alleen maar naar vorige week toen Rode JC met 5-1 werd weggevaagd. Maar in uitwedstrijden is dat toch een beetje een ander verhaal. Want Heracles won bijvoorbeeld slechts één uitwedstrijd. Dat was in Zwolle. Toen werd het 0-3. En de goede resultaten moeten dus vooral van thuiswedstrijden komen. We gaan naar Maarten Tip bij de tweede set van Zwolle tegen Orion. Ja, er begint toch steeds meer het voordeel voor Zwolle zich af te tekenen. 21-17. In het voordeel dus van de thuisploeg in dat mooie landsteden uh, sportcentrum. Het is uh, zo'n hal waar het publiek lekker dicht uh, op het veld zit. En waar uh, in Zwolle, ja dat is ook een beetje traditie in Zwolle, toch altijd uh, vrij veel publiek komt. En dus zit er ook een lekker sfeertje in. En zien we twee ploegen die, ja, het misschien niet altijd even goed uh, spel laten zien. Maar wel allebei ervoor willen strijden. Nu de voorsprong dan voor Zwolle met 21-18 terwijl Orion mag gaan serveren. En steeds als Orion dan weer in de buurt van Zwolle komt... dan uh, lijkt het erop alsof Zwolle weer een tandje bijschakelt... en toch weer een paar puntjes wegloopt. Nu de service aan Orion kant. De paas van Huiskamp aan Zwolle kant en Lane om de bal binnen te slaan. Die wordt verdedigd, maar eindigt uiteindelijk uh, in de tribunes. En zo is het punt alsnog voor Zwolle. Dat betekent 22-18 en komt Zwolle heel dicht in de buurt van Winst in deze eerste set. Als uh, Klapwijk gaat serveren, Wouter Klapwijk, de middenman van Zwolle... Ook zo iemand die al jarenlang in de Eredivisie speelt. en ook zijn geschiedenis aan de overkant van het net heeft liggen bij Orion. Zijn service is niet echt moeilijk. Er komt een aanval van Orion, maar niet meteen een punt. En dus mag Lane voor Zwolle doen. En dat is wel een punt. 23-18, Zwolle gaat op jacht naar winst in deze tweede set. En dan gaan we terug naar Tilburg, naar Richard van der Maa. Want we gingen nog plotseling weg bij jou, Richard. Ja, dat had te maken met een uh, minuut stilte dit weekend. Overal in uh, de stadions. Met uh, de actie Sta op tegen kanker, kankerbestrijding. En uh, dat uh, minuutje, daar vielen we inderdaad middenin. Uh, wordt volop uh, geld ingezameld in alle stadions uh, dit weekend. Nu. Is het dan tijd om te gaan voetballen? Kijk ik eens in het rond hier in het stadion van Willem II. Valt op dat het toch alles behalve uitverkocht is. Natuurlijk staat Willem II op die laatste plaats. En... Komende puntjes, maar heel mondjesmaat. Zes punten slechts één keer een overwinning. Tegen RKC Waalwijk gebeurde dat 1-0. En verder driemaal een uh, gelijk spel. Dus wat dat betreft houdt het niet over. Maar het kan nog alle kanten op. Ook met Willem II. Want uh, ploegen als VVV, NAC en ook uh, PEC staan natuurlijk redelijk in de buurt. We zijn uh, begonnen. Acht seconden is de wedstrijd oud. En het balbezit in. Uh... Handen van Herakles met uh, Vajnovic die daar weer uh, achterin gaat spelen. We weten het uh, bij Herakles dat heel vaak gedurfd speelt met uh, drie verdedigers, vier middenvelders en dan uh, drie aanvallers. Vorige week dus uh, die uitstekende wedstrijd tegen rode JC en nu is het de vraag of uh, Herakles dat ook kan laten zien in een uitwedstrijd. 30 seconden bezig, 0-0 in Tilburg. We gaan weer terug naar Maarten Tip, einde tweede set nu. Einde tweede set, 25-19 is het geworden in het voordeel van Landsteden Zwolle. En Dat betekent dat de ploegen weer op gelijke hoogte staan. 1-1 in sets. Tweede helft uh, bij VVV tegen Heerenveen. Veen en Die kamp. 1 minuut oud, 1 wissel. Barry Maguire eruit, Yannick Wildschut is er uh, ingekomen. Beetje uh, zijn va ba vaste basisplaats, dus kwijtgeraakt. Uh... ...afgelopen weken na goede overwinningen van VVV, bijvoorbeeld tegen AZ. En nu is balbezit voor paar die de bal hard naar voren ramt. Laten we hopen dat de tweede helft iets meer te verteren is dan de eerste... ...want die was echt heel matig, maar dat had iedereen wel begrepen. Balbezit voor, voor VVV aan de rechterkant. Goeie paas was dat even terug door Marcel Seip die mee naar voren was. Maar dan is het meteen weer balverlies Dan moet... VVV uitkijken voor de counter van Heerenveen. Maar het gaat langzaam. Nog voor begint zich ook warm te lopen bij VVV. En dan is het van La Parra. Die de bal weer heel snel kwijtraakt. Jongen, wat speelt hij in een matige wedstrijd. Maar dat geldt eigenlijk voor alle elf Heerenveen spelers. Want het is niet best wat de Friesen laten zien. Balbezit voor VVV aan de rechterkant. Voor Joppe. Die de bal even speelt naar Russeler. Maar heel slecht. En dan kan Russeler de bal alleen maar over de zijlijn spelen. Nee, begin van de tweede helft is eigenlijk zoals de hele eerste helft was. Matig tot Zwak 0-0 bij VVV Heerenveen. Dat zal in Waalwijk veel beter zijn, Bas Tichler. Ja, nu al. Dat hier meteen ongelooflijk verschil. Tweede minuut van de tweede helft. 1-0 is het voor Groningen door die goal van Kwakman vlak voor rust gemaakt. Na die vrije schot die uh, door Van Dijk keurig werd teruggekopt bij de tweede paal. Daar stond Kwakman, die werd slecht gedekt door Martina. Die stond op meters afstand en zo kon die... Weliswaar een moeilijke hoek, maar toch goed binnenschieten. Nou kijk, weet je wat het is? Die eerste helft was zo onverdovend saai dat de ervaring wel is dat na zo'n eerste helft vaak een tweede helft volgt dat je denkt, nou het is eigenlijk nog best aardig geworden. Dus laten we daar nou maar op hopen. RKC zal in ieder geval moeten. Omdat het dus op jacht moet naar een gelijk maken. Balbezit is voor Martina, die uh, achterin de bal kreeg toegespeeld van Drost. Troogte van de middenlijn nu. Kijkt of hij het aandurft om helemaal naar de rechterkant van het veld Joos of zo te bereiken. Dat durft hij niet. Dan gaat de bal breed naar Drost en weer breed naar Bandjaart, de rechtervleugelverdediger. Jozef was in ieder geval de gevaarlijkste man aan de kant van RKC in de eerste helft. Die heeft wel een aantal aardige acties laten zien. De afgekeurde goal bijvoorbeeld, de hensbal van Braber, was ook zijn voorzet. Die weliswaar wel onderweg werd aangeraakt, maar hij heeft toch wel een paar goede voorzetten laten zien. Toen heeft mijn collega's naast mij opgeschreven als de hand van Braber. Zo probeer je van niets toch nog iets te maken. Uh, maar die goal ging dus niet door. Groningen heeft inmiddels de wedstrijd of in ieder geval de bal bezit over. Met Spaaf die hoogte van de middenlijn een paas verstuurt. naar de linkerkant. Er is Burnett doorgelopen. Maar in plaats van dat hij denkt ik ben er nu toch laat dan doorlopen. Loopt hij weer terug met de bal. En is de angel uit de tegenstoot voor zover er al een angel ingezeten heeft. Van Moorsel verspeelt dan ook nog de bal in de drukte. Dan houdt Groningen er wel een ingooien over. Maar dat is halverwege de Waanwijkse helft. 0-1. Dat is de stand bij RKC Groningen. Op de klok staan ruim 48 minuten. Uploader met Dancing in the Moonlight. Herakles met drie verdedigers. Hoeveel heeft Willem Tweeder eigenlijk, Richard? Willem II heeft er uh, vier op papier staan en Heracles inderdaad uh, drie Feynovits uh, die wel wat uh, vooruitgeschoven speelt. En Rienstra die dan soms in de dekking staat tegenover Joachim. Het is eigenlijk een beetje moeilijk uh, te zeggen. In balbezit is het vaak uh, drie verdedigers en bij balverlies uh, vier. Heel veel beweging, dat is eigenlijk het kenmerk van het spel van Heracles. Natuurlijk ook heel veel creativiteit en in balbezit is het allemaal technisch uh, zeer goed verzorgd. Het is Willem II dat bij een 0-0 stand na acht minuten nu een vrije trap mag nemen in de buurt van de middencirkel. De bal gaat naar de linkerkant naar Joachim die even is uitgeweken na een blessure weer terug in de punt van de avond bij Willem II. Maar er wordt verdedigd door Bruns die vandaag als rechtsachter is begonnen. Kan ook goed op het middenveld spelen en dat geldt eigenlijk voor heel veel spelers bij Heracles die multi-inzetbaar zijn in deze ploeg van Peter Bos. De bal gaat terug naar de keeper, dat is Pasveer. Die paast dan naar de linkerkant, naar Dorda, de Duitser die links -back speelt. Dan wordt er wel wat gejaagd door Jan. ...maar het is Heracles dat het initiatief heeft... ...in de eerste minuten van deze wedstrijd... Fijn of iets, paast dan Kwanza in... ...en zo speelt Heracles rustig de bal rond in de openingsfase. Nog niet veel gebeurt. 0-0 de stand hier in Tilburg. 0-0 ook in Venlo, maar daar zijn ze al een half verder in die houtkamp. 8 minuten, 8,5 in de tweede helft. 0-0 inderdaad. Nou, laat ik het positief bekijken. Het is ietsje beter geworden. We zagen de mooie kopbal van Wildschut en daar had van de bussen veel moeite mee. VVV constant in de aanval en dat is uh, toch wel uh, leuk voor de wenlonaren. Uh, voor Heerenveen minder leuk dat zomer het veld heeft moeten verlaten. Toch die uh, uh, botsing in de eerste helft met Kullen te veel geweest. Zijn vervanger Raitala. bezit heel even voor VVV. Maar slordig balverlies is het Djuricic. Uh, die er vandoor kan. Is toch altijd uitkijken geblazen. Speelt de bal op Tim Bogersom. Nou, daar komt de kans voor de ridder. De ridder schiet. En dat is een goede redding van. Nou, een paar... nou, en dan bijna gaat hij in de rebound er nog in. Is er een goede redding van Marcel Seip op de... Uh, doellijn. En dat uh, betekent de eerste kans voor Herenveen in deze hele wedstrijd tot nu toe. Betekent wel ook dat de wedstrijd ietsje leuker begint te worden. Balbezit via een vanaf de linkerkant. Uh, snel genomen door Herenveen. Probeert Heerenveen weer in de avond te gaan. Moet uh, ook wel kunnen met Kums. Die uh, de bal naar de buitenkant geeft naar de ridder. De ridder met de uh, bal voor het doel. En daar is de kans voor van Laparra. Maar die krijgt de bal niet onder controle. En zo twee mogelijkheden voor Herenveen achter elkaar. Het is smullen in de tweede helft bij deze wedstrijd. VVV. Heerenveen. Het staat nog wel 0-0. Groningen voor in uh, Waalwijk. Bas Ticheler. 10 minuten na rust. En, uh, je bent wel gewend dat als een wedstrijd niet zoveel voorstelt... dat er wat lege plekken in het stadion ontstaan. Mensen die na de rust denken laat maar. Maar dat het ook op de perstribune zou gebeuren, <laughs> niet verwacht. De buurman is gewoon niet meer teruggekomen. <laughs> dat is wel prachtig. Die denkt laat maar zitten. Ik hoor het wel. De balbezit is voor Groningen, dat probeert zich te ontdoen van een hoekschot van RKC. Dat lukt eigenlijk maar half, want de Waalwijkers nemen de bal erover. Jozef Zoon wil schieten, maar dat schot wordt geblokt. Dan krijgt hij de bal nog een keer voor zijn voeten. Dan gaan er nog wat mensen naar huis, denk ik. Want nu plotseling staan er vier voor mijn neus, dan zie ik niks meer. En dan, op het moment dat zij zijn doorgelopen blijkt dat RKC de bal kwijt is geraakt en dat Groningen mag overnemen. Terugspelbal naar de keeper, dat is wat gevaarlijk, want Chevalier was daar nog in de buurt. Het is voor de duidelijkheid 0-1 bij RKC Groningen door de goal van Kwakman in de 43 e minuut gemaakt. Maar we gaan snel, nou ja, is dat nodig? Ja, is het misschien best nodig, naar nou? Venlo. Ja, het is een doelpunt voor VVV Venlo. Brian Linsen is de man die hem scoort, maar het voorbereidende werk was uitstekend van de invaller. Weer Jannik Wildschut. Hij ging op zijn Wildschut op zijn zeg maar, richting het doel, kon de... Verdediger die vorm stond nog net te ontwijken. Schoot de bal tegen Van de Bus aan. Schoot de bal nog een keer tegen Van de Bus aan. Bal bleef los. Het zicht hem toen voor het doel. Waar Brian Linzen zijn tenen er tegen aan En VVV in die veel leukere tweede helft dus. Op voorsprong via Brian Linzen in de 56e minuut. VVV leidt tegen Heerenveen. Het is Timothy Petersen niet gelukt een podiumplaats te halen op de WK Karate. Hij verloor in de categorie tot 84 kilogram. Met 0-3 van Mama Jeff, en die komt uit Azer Azerbeidzjan Met de ploeg heeft hij morgen nog wel een kans om een plak te pakken. Die Timothy Petersen. NEC FC Utrecht 2-0, dat is de eindstand. Uh, RKC Groningen, een minuut of 10 na rust, 0-1. VVV Heerenveen, een minuut of 10 na rust, 1-0. En in de eerste helft 10 minuten Willem 2 Herakles nog 0-0. Tot zo naar het NOS Journaal met Dirk Ter Hark. NOS, langs de op 1. Sport op Radio 1. De eredivisie morgen. Roda Ajax. Moet nu gaan schieten over de geven. Hij probeert hem te plaatsen in de verhoek. Met flitsen in de tribune En de slotfase in langs de lijn. En ook PSV Vitesse. Laag, je wordt niet gestopt. Perfecte redding. AZ Fijno. Een van de stoel, daar stand dan even op. En nogal 5, 20 Pax ja. ja, nummer drie hoor. Oh. En ook Formule 1 Autosport in Brazilië. NOS langs de lijn morgen om 2 uur. Radio 1.